Welkom nou bij deze special van Eindtijden Profezie over het nieuwe boek van Jan van Banneveld, Het Einde van de Vervangingsleer. Jan van Barneveld, hartelijk welkom. Um, wat is de vervangingsleer? Wat betekent dat eigenlijk? Dat is, ja, sommige mensen zeggen nogal fel, dat is de oudste ketterij van de kerk. Dat is een beetje lelijk tegenover veel echt, echte broeders en zusters in de Heer die ja. uh, die vervangingsleer aanhangen, de vervangingsleer is de visie, de leer, de theologie soms, dat de kerk sinds Christus en omdat het Joodse volk als geheel de heer Jezus niet kon accept accepteren als Messias, ja. de rol van Israël in de geschiedenis heeft overgenomen. Ja. Voor Israël is de enige mogelijkheid om de heer Jezus aan te nemen en uh, dan bij de kerk te gaan horen, ja. En, en, en Israël heeft verder afgedaan. Dus als zij Jezus aannemen, dan horen ze erbij. Dan ja. nemen ze Jezus niet aan, dan horen ze er niet bij. Net als een Eskimo of een Dinka uit, uit, uit, uit Kenia. Eh, of net als ieder andere wilde heiden. Zo wordt het volk Israël eerst is dus nou, op, de schof, op de stapel van de ongelovigen geschoven. Ja. En hoe ver gaat dat? Heel ver. Ja? Het is uh, die vervangingsleer. Is begonnen omstreeks 100 na Christus. Al 100 jaar nadat de kerk... Eh, toen kwamen er wat wrijvingen tussen de gelovigen uit de heidenen, dat zijn wij dus, en de synagogen. Eh, die, die discussieerden met elkaar. Ja. En, eh, want, want even voor de Goede Orde, de eerste 100 jaar ongeveer misschien wel, waren toen alle christenen ongeveer joden? Nee, nee, nee. Dat is al heel snel in Antiochieën begonnen okay. en in Damaskus. Maar vanuit Jeruzalem waren het eigenlijk alleen maar Joden? Uit Jeruzalem, dat waren de eerste tijd van de kerk, was alleen maar Joden. Ja. Er waren tienduizenden mensen in Jeruzalem die geloofden in Yeshua als Messias. Ja. En dat is een beetje afgelopen in het jaar 70, toen de Romeinen uh, Jeruzalem beleg gingen belegeren. Ja. En voor die tijd zagen de... Messias beleidende Joden, uh -huh. en die in Jezus geloofden als Messias, die zagen die Romeinen aankomen. Ja. En die herinnerden zich dat Jezus gezegd had: Als gij Jeruzalem door de legerkampen ziet omringd, maak dat je wegkomt. Ja. En die zijn toen naar Pella gevlucht. Ja. En ja, toen langzamerhand is de invloed onder Paulus en onder de andere apostelen zijn ontzettend veel heidenen tot geloof gekomen. Uh -huh. Maar nou ja, de synagoge speelde ook toch een grote rol. Ja. He, die, die ruzie is eigenlijk ook al in Handelingen 15 een beetje zichtbaar. Mm -hmm. He, dat de Joden zeiden: Heidenen moeten besneden worden, anders kunnen oh, ja. ze niet behouden worden. Ja. En, en daar kreeg ze heel discussie over. Ja. En Paulus heeft nooit gezegd dat de weg moest lopen bij de synagoge. Nee. En Jacobus ook niet. Die zegt aan het einde van uh, Handelingen 15: Als ze naar de synagoge willen. En als ze van Mozes willen leren, kunnen ze altijd naar de synagoge. Ja, precies. Nou, ja. Maar dat is steeds verder gelopen. Ja. En dat werd zo ongelooflijk, ja, ik zou bijna zeggen, ordinair. Ja. Dat die kerkvaders, die gingen zo grof tekeer tegen, tegen, tegen het Joodse volk. Mm -hmm. Een zekere Justinus, Justinus de Martelaar. En als ik dat dan noem, ja, dan, dan moet ik erbij zeggen. ...dat die kerkvaders die zich zo anti-Joods uitgelaten hebben, ja, vrome gelovigen waren. Ja. Hadden zelfs meer voor de heer Jezus over dan wij. Ja. Die Justinus de martelaar, zo omstreeks 140 na Christus al. Die was de martelaar ja. voor de heer gestorven. En die zegt tegen de Joden, jullie hebben het toppunt van jullie verdorvenheid bereikt. Mm -hmm. zeg je nogal wat. Ja. Dat moeten wij durven zeggen tegen, ja. tegen de homobeweging, bij wijze van spreken. Ja. En we zouden met, meteen tien jaar gevangenisstraf krijgen. Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. Ja, Jullie hebben het toppunt van jullie verdorvenheid bereikt in de haat tegen de rechtvaardigen die jullie hebben gedood. Hm. En dan begint het al. Ja. Jullie hebben Christus gekruisigd. Ja, precies. En er is er nog eentje. Dat is een kerkvader, die heette Johannes de Mond, En die kon vreselijk goed preken. Ja. En die zei... De synagoge is erger dan een bordeel, een tempel van demonen, de plek waar de moordenaars van Christus samenkomen. Ja, dat is dus eigenlijk het kernpunt. Ja. De, de joden hebben Christus vermoord. De joden hebben Christus gedood, ja. ja. En, dat, uh, en dat is steeds erger gegaan, telkens kwamen de synoden die anti-Joodse regels uitvaardigden, anti-Joodse wetten uitvaardigden. De dus feesten werden veranderd. Ja. En dat werd uh, heel ernstig allemaal. Ja. En die goede wetten, die konden ze dus niet implementeren, want de kerk was toen nog een minderheid. Ja. Maar onder Constantijn de Grote, mm -hmm. werd de kerk een grote machthebber. Kijk, Augustinus, die deed er ook al mee. Die zeiden, ook Jeruzalem is verwoest en afgelopen, omdat de, de joden Christus gekruisigd hebben. Ja. En omdat ze Christus niet aannemen. Mm -hmm. En zo werd de hele kerk vergiftigd. Door anti-judaïsme en tegen het Joodse volk. Hmm. En dat is, dat is zo sterk doorgegaan. En dat is in het concilie van Nicea, in 325 voor, na Christus, is dat helemaal geïmplementeerd. Die hmm. Constantijn de Grote verhief de kerk tot staatskerk. En toen konden die wetten, die synodale wetten die alleen binnen de kerk golden, konden tot wetten van de staat gemaakt worden. En zo werd het Joodse volk eigenlijk uh, overal uitgewerkt. Ja. Dat is een hele ernstige situatie. En, en werd de katholieke kerk leidend? De katholieke kerk werd toen leidend. Ja, de katholieke kerk, de kerk. Die, uh, dat is eigenlijk helemaal een nabootsing van uh, de, de paus met, uh, uh, met met zijn hoge priesterlijke kledij en dergelijke. Ja. En dat werd vreselijk erg, en dat liep uiteindelijk uit op de hel van de middeleeuwen. Mm -hmm. joden die, die, die werden overal verjaagd, werden uit Spanje verjaagd, werden gekruisigd ter wille van... werden op de brandstapel gezet ja. over anti-Joodse wetten. Die anti-Joodse wetten die werden zo verschrikkelijk erg dat, dat Hitler ze graag gebruiken kon in zijn antisemitische campagnes. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja, en dat allemaal in de naam van Jezus. Zo. Allemaal in de naam van Jezus. Al, ja. En dan werd het kruis voor ze gehouden ja. toen ze op de brand zaten. Ja, ja, ja. Neem de Jezus aan. Dat het kruis voor de Joden was. Oh, al. verschrikkelijk. Het is, ik, zo aanstootgevend. Toen ik is. dat ontdekte als jonge man, als jonge leraar, merkten de leerlingen aan mij: Hebt u weer over de Joden gelezen, meneer? Oh, ja. U bent zo Zagereinig. <laughs> nou, dat is ook ja, zo. Ja, ja. En toen, onlangs las ik ook weer dat boek van uh, uh, Michael Brown, Dr. Michael Brown, is hmm. een Messiaanse Jood. Ja. En die schrijft bloed aan onze handen mm -hmm. en overtuigend met zeer veel materiaal bewijst hij dat mm -hmm. de kerk daar aan schuldig is. Ja. En ik las een boek van een vrij seculiere Jood. En dat boek dat heet, het is een Engels boek hoor, ik vertaal het in Nederlands, ja. dat heet 6 miljoen kruisigingen. Ja, ja. ja. En de ondertitel luidt hoe de christelijke leer en de christelijke dogma's hebben geleid tot de Holocaust. Ja. En dan, dat, dan beeft mijn hele wezen. Ja. Ik vind het zo erg dat alleen al die beschuldigingen tegen de kerk ingebracht kunnen worden. Ja. Uh, we zijn er een keer tegen elkaar op een vergadering uh, ergens. Tegen een dominee. Ik zeg, joh, we zitten wel in een besmette club." Toen zei hij, ja. Maar ook een heleboel gewone christenen. Uh, die, die, die, die doen dat. Kijk. Ze hebben nu ook theologische modellen ontwikkeld om die vervangingstheologie te gaan, uh, gaan bewijzen. Je hebt namelijk de vervullingstheologie. Wat is. Dat is? De vervullingstheologie, die uh, kan, kan het ding niet op zijn kop houden. Nee. <laughs> ja, ik heb een kan niet, dus uh, als je hem op de kop wil houden... Dan... Nou, nee, maar de vervullingstheologie, dat is dat uh, zo een zandloper ja. en dat... Het hele Oude Testament loopt uit op de heer Jezus. Ja. Het is het mee eens. Dat is duidelijk. En dan zeggen ze, hier splitsen ze zich weer, want Israël heeft zijn taak gedaan, heeft de heer ja. Jezus voortgebracht. Ja, dus het Oude Testament is leeg. Het Echt. Oude Testament is leeg ja. en nu komt alles vol in het Nieuwe Testament via de gemeente. Ja. Aardige theorie. Alleen jammer dat het niet in de Bijbel staat. Ja, precies. Want Paulus die zegt, terwijl de verlosser al gekomen was, de verlosser zal uit Sion komen. Ja, dat vergeten ze allemaal. Ja, ja. Zij zijn er meer van, van dergelijke theologieën. Uh, Zij hebben de term verzonnen, het geestelijk is zelf. Is zelfs het vleeselijk is zelf, het is zelf. En wij zijn het geestelijk is ja, zelf. Want er zijn, alleen, of er zijn heel veel seculiere joden en die maken de dienst uit en dat heeft niks met God te maken. Dat is de boodschap, of niet? Ja, en wij zeggen, er zijn een heleboel atheïstische christenen. En professor Kuitert en dergelijke mensen, ja. niet die... Nou ja, en, en zo verzin, verzinnen we wat om Israël eruit te werken. Ja. Er zijn nog veel meer van dergelijke uh, theorieën, maar het punt is dat de Bijbel leert dat alles nog bij Israël hoort. Ja. Neem nou een paar teksten die daar tegen ingaan. Neem Romeinen 9, daar ja. begint Paulus over Israël te praten en te denken. Dat is één. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Mm -hmm. He, hij, hij zet heel krachtig aan. Dat is een behoorlijk Nieuw Testament. Ja, en, en keihard. <lacht> ja. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Als hij dan weer nou verdrietig over. Nou, ik zou zelf wel <lacht> wensen van Christus verbannen te zijn. ten behoeve van mijn broeders. Mm -hmm. Wat? Zeg het ook eens. Ik zou zelf van Christus verbannen willen zijn dat mijn broer maar op de komt. komt, ja, Dat, dat is zegt Paulus ook. hier. Ja. Wie zijn die broeders? Wel, mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Hij zegt tegen zijn verwanten van het vlees. Zegt hij niet die ongelovige joden, wat de vervangingstheologie zegt. Ja. Dan zegt hij mijn verwanten naar het vlees. Immers. Want dat immers moet je opletten. Ja. Zij zijn israelieten. Voor hun is, niet was, maar is de aanneming van het zoon. kun je altijd nog zeggen, als, dan moeten ze de heer Jezus eerst maar aannemen. Ja. Nee. Voor hun is de heerlijkheid. En zijn de verbonden. Ja. Het Oude en Nieuwe Testament. Alle verbonden zijn nog voor Israël. En de wetgeving, en de eredienst. Alles is nog voor Israël. Ja. En dat staat ook in Hebreeën 8, vers 8. Ik zal met Israël... En met Juda een nieuw verbond sluiten. Ja. En de Torah in hun harten leggen. Ja. En dat, dat is heel belangrijk. Ja. En wat is er nog meer voor Israël? Let maar op. Paulus, die wou in Romeinen 3: heeft die al, is hij bezig geweest met uh, Joden en Heiden tot zondaren uh, tot te, te verklaren. Ja. Uh, dat had hij niet hoeven doen, want dat weten we zo wel. En uh, hij zegt: de wet baat het Joden niet, de besnijdenis baat niet. Niks baat. En dan wil hij die, wil die dit doen. Dan wil hij eh, doorgaan op het heil. Maar hij gaat eerst met Israël door. Ja. Hij zegt, wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Iemand van de ver ver vervangenis zou zeggen, helemaal niks. Ja, precies. Maar wat zegt Paulus? heleboel heleboel. Veel allerlei. In elk opzicht. Wat is het eerste voordeel? In de eerste plaats toch dit. Dat hun... De woorden Gods zijn toevertrouwd. Mm -hmm. Niet waren toevertrouwd, zijn de zou zeggen waren zijn, toevertrouwd. Ze ja, ja, zijn toevertrouwd. Maar zij zeggen, is toevertrouwd. Ja. En dan zegt nog wat. Wat is soms het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, dat, het verwijt van de vervangensleer is dat, ja. als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God niet doen, mm -hmm. Nou, zeggen ze, als zij ontrouwen, zijn zegt de vervangingsleer, dan uh, zegt God ook: Vaarwel, uh, Joden, ja. ik, ik, ik kies de christenen wel. Ja, als God dat bij ons zegt, dan zouden we gauw aan de beurt zijn. Ja, dat is, maar het blijven achter. maar goed, dat, dat, dat zijn een hele Maar boven... Paulus zegt volstrekt niet. Hè? Zeg je? Paulus zegt volstrekt, volstrekt niet. Volstrekt zegt hij, ja. Ja. ja. Ergens anders zegt Paulus ook dan: Heeft God dan zijn volk verstoten? Ja. Volstrekt niet, zegt hij, nee. absoluut niet. God gaat gewoon door. Ja. Dan kunnen we twee dingen doen. Wat zegt Paulus positief? Of waarom is Israël dan verblind? Ja, zeg het maar, hoe lang we tijd nog hebben? Uh, nou, je hebt al even tijd, maar uh, misschien, misschien waarom is Israël verblind? Nou, dan moeten we weer naar Paulus. Ja. Maar ook... Uh, wat we dan ook kwijtgeraakt zijn en hoe we terug moeten, dat moeten we ook nog bespreken. Ja, zeker. Jong, ja. jong. Jo, ja. ja. Nou, dan gaan we dan. Uh, wat is er aan de hand in Romeinen 11? Gaan we weer naartoe. Daar staan, lezen we eerst dat er een gedeeltelijke verharding over is gekomen is. Ja. Dat is in vers uh, 25. Wat is gedeeltelijk? Want alles was nog aan hen toevertrouwd. De verbonden, de wetgeving, de eredienst. Alles was nog voor Israël. De woorden gods zijn hen zelfs nog toevertrouwd. Ja. Wat is dan die verharding? En waarom is die dan gedeeltelijk? Gedeeltelijk in de tijd. Want er zal een tijd komen dat gans Israël behouden zal worden. Dat staat in de Bijbel. Ja. Gedeeltelijk in aantal. Mm -hmm. Want er zijn altijd Messiaanse joden geweest. Ja. Maar ook gedeeltelijk in de waarheid. Het enige wat Israël onthouden is, en wat ons geschonken is, is de identiteit van de Messias. Ja. Het enige. We wachten allemaal op de Messias. Ook Israël wacht op de Messias. En wij maar wij weten door genade wie het is. Ja. En, maar en, waarom? En zij wijzen hem eigenlijk nog af. Degene waarvan wij denken en wij weten dat hij het is. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, wat zegt Paulus hierover? God gaf hun een diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Ja. Is dat dezelfde nee. diepe slaap die Adam uh, doormaakte? Nee. Het is gewoon, dat is gewoon de sluier die overal Israël ligt. In de Korinthebrief zegt Paulus, uh, telkens als de Torah voorgelezen wordt, ligt er een sluier over Israël. Ja. Hm? Ze kunnen het nog niet zien. In Johannes, zegt de Johannesbriefschrijver, hierom konden zij niet geloven. Ja. Ik kon er gewoon niet geloven. Ja. Ik, bedo ik bedoelde namelijk de, uh, de slaap die Adam kreeg, was bedoeld om hem een vrouw te geven. Oh, de, slaap, niet eens. de slaap die Israël kreeg, ja, die diepe slaap over Israël, heeft uiteindelijk opgeleverd dat er... Um, de Messias kwam. Ja, dat de Messias en die, kwam. Het en dat, kwam. Dat, dat er een heidens volk erbij ja, kwam. Ja, ja, ja. Dus, ja, het dus is van, die, die, uh, die gelijkenis maakte ah. ik even. Nou, even nog terug op die... Uh, Paulus, nee, Johannes die zegt, hierom konden zij niet geloven. Ja, omdat God hun ogen verbindt en hun oren verhard had. En een plan had met de rest van de wereld. Ja, dat komt zo op een gegeven moment. Ja. Dat staat ook in de Romeinenbrief. Ja. Dat staat niet alleen in de Dol van de Vechtenbrief, <laughs> maar het staat ook in de Romeinenbrief. Nou, nou is er nog iets? Toen vroegen ze die gelijkenissen. En dan zegt de heer Jezus, aan u. Wordt het evangelie in gelijkenissen verkondigd en aan hun ook, maar ja. aan u verklaar ik het alleen. Omdat God, opdat zij zienden niet zouden zien en hoorden niet zouden horen. God heeft bewust deze verblindheid aan Israël gegeven, als volk, ja. als natie. En waarom? Ik vraag u dan, Romeinen 11 vers 11, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten, Volstrekt niet. Een stopwoordje van Paulus. Ja. Volstrekt niet. Ja. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Ja. Door hun val is het heil tot de heidenen. Mm -hmm. Doordat zij het niet zien, mogen wij het zien. Ja. Doordat zij het niet konden en wilden horen, mogen wij het horen en aanvaarden. Ja. Dat is het hele punt. En om hun tot naijver te wekken. Ja, we moeten hen tot naijver wekken. Nou, dat is alleen maar bij roepen gebleven en voor de rest puinhoop geworden. Ja. ja. Dat is een hele ernstige zaak. En nu zegt hij nog meer... Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld... en hun tekort rijkdom voor de heidenen... Over de meer hun volheid. Dus omdat zij wat dit betreft gestruikeld zijn... staat er eigenlijk... hun struikeling... zijn wij rijk geworden. En we zijn rijk in de Heer Jezus. Mm -hmm. <laughs> we zijn rijk in de Heer. En betekent hun... Uh, uh, uh, uh, en hun tekort... Rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Hmm. En die volheid, die komt dan, dat is... Als de volheid der heidenen er is, zal gans Israël behouden worden. En de hele wereld zal zijn knieën gaan buigen. Ja. Dat is het hele geheimenis. Dat God Israël heeft uh, even terzijde gesteld. Niet als volk, zoals vele leren. Tijdelijk terzijde gesteld. Egyptische broeder, fijne broeder... Jan, dat zit toch zo. Eh, tot de wederkomst van de heer Jezus, tot de opname van de gemeente, zei hij dan, ja. dan eh, is de gemeente in plaats van Israël gekomen. Dus Israël is, is, is, is Gods volk niet, dus ik heb er niks mee te maken. Ja. En na de opname van de gemeente is Israël weer Gods volk. Ja. En dan zijn wij in de hemel, hebben we er ook niets mee te maken. Dan kon hij er wat ja. afkomen. Ja, ja. Maar als hij zijn Bijbel kent, dan weet hij dat wij op de boom geënt zijn. Ja, ook dat staat ja. er geschreven. Dus, ja. uh, dat is zei, volgens mij dat is mij Romeinen 11, toch? Um, ja, dat staat hier. In vers 17 staat dat. Um, de, de tak, indien nu enkele van de takken weggebroken zijn... van, de, van die olijfboom... En jullie als wilde uh, lood daartussen geënt zijn. Mm -hmm. en de saprijke wortel van de olijf hebt deelgekregen. beroem u dan niet tegen de takken. Nou, wat zijn die enkele takken die weg zijn gebroken? Dat zijn die joden uit de tijd van de heer Jezus. Ja. En enkele takken, zegt Paul. Nee, heel is zelfs weg, zegt de vervangers. Nee. <laughs> ja. ja, sorry, het is. Het is, ja. Ja. Het is heel verdrietig. Ja. En dat heeft ons ontzettend veel gekost, de kerk. Mm -hmm. Kijk. We zijn eigenlijk een soort kookoekjong. Ja. Kijk, de koekoek legt zijn jongeren in het nest van een ander. Ja. Uh, zo, uh, en de, dat koekoeksei, dat, uh, uh, dat wordt uitgebroed, en net iets eerder dan de eieren van het zangvogeltje, en die wipt die eieren eruit en zelfs het zangvogeltje wordt eruit gewipt, ja, omdat hij het meeste voedsel krijgt. Ja. Zo zijn wij gelegd in het nest van Israël. Ja. En de vervangingsleer gooit Israël eruit. Maar wat gebeurde er toen, toen dat jonge vogelieren? Er vloog een grote arend onder dat ja, nest. Precies, ja. En die ving dat nest op. En is nu bezig Israël weer in dat nest te leggen. Ja, ja. En daarom heet dat boek het einde van de vervangingsleer. Ik begrijp het. Ja, Ik heb nog wel één vraagje, Jan. Eén uh, ja, ja, ik heb misschien wel heel veel vragen, maar dan moet ik het boek gaan lezen en dan krijg ik vast je antwoorden. <laughs> uh, nou, dat is... en, en dat, dat uh, ja, adviseer ik te kijken natuurlijk ook. Maar uh, de gemeente noemt zich ook vaak zelf de bruid. Heeft dat dan ook met uh, vervangingstheorie te maken? Mm, dat is een heel moeilijke zaak. Eén ding staat vast: Hosea en Jezaja. Die zeggen heel duidelijk dat Ishael de bruid is. Ja. En dat, dat moet ook wel eigenlijk wel, want als de heer Jezus het hoofd van de gemeente is, dan kunnen wij de bruid niet zijn. Nee, want zijn wij rijk. zijn het lichaam wij van Christus. Het lichaam, en het lichaam van van Christus. kan moeilijk met zichzelf trouwen. Nee, dat bedoel ik. Dus nou, dat, dat is ook zo. Ik geloof ja. ook. Ja. Aan de maar waarom kant... is dat nou zo halstarig? Want ik hoor dat overal, hè, het komt steeds... Welke in... uitzicht bruidsgemeente zingen we dan? Ja. Ik vind het jammer, het is een mooi lied. Ja, het is een mooi lied. Fijne wijs. Het, maar het is eigenlijk gewoon niet juist. Het is ook een stuk vervangingsleer, denk ik. Ja. Maar. maar, maar hoe de, is dat dan zo hardnekkig? Aan de andere kant, wij, als wij inderdaad geënt zijn op de Edello lijf tussen de takken in, ja. moet ik nog even iets wel zeggen, tussen ja. de takken in daarop geënt zijn, dan horen wij bij Israël, dan horen we ook bij de bruid. Ja, of we zijn op zeg maar, met de Jezus, ja, ja. ingeënt, zoals een nee, ja. man en een vrouw samenkomen. Zo ja, komt ja. ook ja. de gemeente samen met Israël. Maar je, je weet uh, hoe je spelen kunt met beelden. Nee, dat is het. Het, het zijn ja. tenslotte ook maar beelden. Ja. En uh, kijk, wat Paulus ervan zegt, dat weet ik nog eventjes, Paulus maar het laatste woord, dit ja, keer, dat Ja, lijkt me ze. heel goed, lijkt me heel goed. In Romeinen 15, vers 7. Daarom, zegt Paulus, aanvaard elkander... We gaan niet trouwen hoor, want dat is een trouwtekst is dat natuurlijk. Ja. Zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Ik bedoel namelijk, geen trouwtekst, ik bedoel namelijk, wat bedoelt hij? Dat Christus ter wille van de waarachtigheid van God een dienaar van besneden is geweest. Mm -hmm. Dus het ene club zijn de besnedenen, ja. wat dan de vervangingsleers of het uh, noemt, die ongelovige joden. Ja. Hm? Eh, ook de belofte aan de Vader gedaan. Hm? Dus Christus is voor de besnedenen, terwille van de belofte, eh, te bevestigen. En de heidenen, terwille van zijn ontferming, God gaan verheerlijken. Ja. Nou, dat, dat is aanvaard, is er. Eh. Ja. Wat moet je dan aanvaarden? Hun zijn de woorden gods toevertaald. Wat kun je dan leren? Wat zijn we allemaal kwijtgeraakt? geraakt? Eh, van, van, van, van de concilie van Nicea af... Hebben ze van Pasen, hebben ze de al-Joodse elementen ontdaan. Hmm. En we zijn daar een heleboel diepe geestelijke achtergrond van het Pesachfeest. Kwijtgeraakt. En, zijn we kwijtgeraakt. Ja. En we zijn zoveel kwijtgeraakt. Ja. We hebben de, de, de Sabbat in de zondag veranderd. Hmm. En van de rustdag is niks meer overgebleven. Ja. En zo heb je veel meer dingen. We hebben de verbonden, hebben we ons toegeëigend. En, en Israël, die, die gelden niet meer voor Israël, en, en, en we proeven niks meer van de heerlijkheid van de verbonden van nee. God. Dus zijn alles zijn we kwijtgeraakt en we moeten terug naar Israël. Ja. Maar we moeten weer oppassen, en diezelfde Michael Brown die ik al noemde, heeft een nieuw boekje geschreven, en dat heet 60 vragen van christenen, en die constateert aan de ene kant met genoegen, dat er veel meer zoeken is naar de joodschristelijke wortels, ja. Maar aan de andere kant dat daar ontzettend veel joodje-spelen bij is. Imiteren. Imiteren is, ja. ja. En we moeten dat op een verantwoorde, Bijbelse manier doen. Ja. En denk erom, zegt Michael Brown dan: in alles moet Jezus in de eerste plaats geëerd worden. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. Maar die vervangenistheologie, die heeft veel verdriet en leed aan het joodse volk gebracht, en die heeft veel schade aan de kerk berokkend. Ja. En nu. Brokken ze nog meer schade, want in psalm 28, vers 4... Ja, ik, ik ga van psalm tot psalm steeds voort. De tijd zit er wel op, Jan. De tijd zit erop. Oh, de tijd zit erop. Even dus, nog psalm 28, vers 4. Dat mag nog. Psalm 28. Er zijn een heleboel psalmen, dus moet even bladeren. Psalm 28, vers 4. 128 is het, dacht ik. Kijk, oh, nee, ja. vers 5 is het. Omdat zij niet letten op de daden des heren... ...en ook niet op het werk van zijn handen, zal hij hen afbreken en hen niet opbouwen." Wie let niet op de daden van de Heer, Dat is de vervangingsleer. Ja. Want God kan Israël niet herstellen, want Israël is Gods volk niet meer. Ja. En we letten daar niet op, die machtige daden waar we een hele serie eindtijd en profetie aan gewijd hebben. Ja. God, ze letten er niet op. Ja. En ze verheerlijken God niet om zijn machtige daden ja. in en aan uh, Israël. Ze verheerlijken God niet nee, in zijn trouw aan Israël, aan Gods volk. Ja. En ook niet op het werk van zijn, En daardoor worden de kerken afgebroken en niet opgebouwd. Nou. En zo zullen het eerst maar eens goed moeten maken met Israël. Blijkt een goed eindstatement van Amen. deze special. En als uh, mensen meer willen weten, moeten ze gewoon jouw hey. boek gaan lezen. Het einde van de ja, vervangingsleer. Ja, het is niet duur. Dus, uh, en als ze het erg moeilijk hebben, bellen ze mij, maar ik krijg ze een korting. Kijk aan. Nou, heel geweldig, Jan. Hartelijk dank voor uh, je uitleg over de vervangingsleer. En uh, nou, mensen gaan ongetwijfeld uh, Eindtijden Profetie verder kijken. U thuis, heel hartelijk dank voor het kijken. Mocht u vragen hebben, u kunt het boek bestellen, de boekhandel op internet. En uh, Eindtijden Profetie blijft. U kunt ook altijd uitzending gemist kijken bij Family Seven om allerlei afleveringen van Eindtijden Profetie na te kijken. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.